7 uur, Ondergrijs Nederwit met het NOS-journaal. De Europese top volgend weekend in Brussel wordt van beslissende betekenis voor het aanpakken van de schuldencrisis. Dat is in Parijs gezegd na een tweedaagse overleg van ministers van Financiën en bankpresidenten van de G20. Volgens de Duitse minister Schäuble ligt er over een week een veelomvattend pakket op tafel. De eurolanden willen er onder meer voor zorgen dat de banken de beschikking houden over voldoende kapitaal. Daarmee moet worden voorkomen dat ze omvallen. Ook moet er een oplossing komen voor Griekenland. Op het G20-overleg in Parijs is verder gepraat over versterking van de positie van het Internationaal Monetair Fonds. Als het IMF meer financiële middelen krijgt, kan het een grotere rol spelen om de wereldeconomie te stabiliseren, zo staat in een verklaring. De nieuwe machthebbers in Libië hebben de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Tripoli verscherpt. Gisteren kwam het daarvoor het eerst in weken weer tot gevechten met enkele tientallen aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. In de buurten waar de schermutselingen plaatsvonden zijn extra wegversperringen geplaatst.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 ANWB nou, Verkeersinformatie op de A16 Breda richting Antwerpen staat een file van 8 kilometer tussen Sint-Job in het Goor en de ring Antwerpen. Dat komt door wegwerkzaamheden. De vertraging kan er oplopen tot anderhalf uur. Dit was de Verkeersinformatie. Als u een bedrijfsauto financiert via Financial Lease betaalt u al gauw 4,9% rente. Niet bij Peugeot. Daar betaalt u slechts 2%. Nu kunnen wij u vertellen hoeveel voordeel dat oplevert. Onze klanten kunnen dat veel beter. We bellen met Mark Brands, tegelzetter uit Gilsen. Hallo Mark. Ja hallo, met zoveel voordeel kan ik wel een kuip voegkruisjes kopen. Een kuip. dat zijn heel veel voegkruisjes. Hoe dan ook, profiteer ook van een financial listerie van 2% op alle Peugeot bedrijfsauto's. Ga voor meer informatie naar Peugeot.nl. Wat ik fijn vind aan regiobank? Nou, het persoonlijke en vertrouwde. Mijn financieel adviseur kent mij en ik ken hem wel zo prettig. En ik krijg ook nog eens een hele aantrekkelijke rente op mijn spaarrekening.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 Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl Voetballers van Nederland, opgelet. Win met jouw team. Een jacuzzi in de kleedkamer. Een superdeluxe dugout. Je teamposter in de VI. Op trainingskamp in Huisterduin. En je eigen luxe spelersbus. Dit hele pakket en nog veel meer kun je nu winnen. Schrijf je snel in op levenalsoprof.nl Leven als een prof wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea4Men, official partner van de Eredivisie. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Super Saturday, die begon vanochtend vroeg met de turnen. Vervolgens het rugby, het wielrennen en voor de honkbal-WK-finale de komende uren. De top 4 van de eredivisie in actie. Straks om kwart voor acht hier tegen Groningen, RKC Twente en Heerenveen de Graafschap. En om kwart voor negen PSV Utrecht. Maar we beginnen natuurlijk in de Amsterdam Arena, want om kwart voor zeven begon Ajax AZ. Ronald van der Geer. Dus dat is dus bijna 20 minuten oud. En AZ staat op een 1-0 voorsprong. Dat doelpunt is gemaakt na een kwartier spelen door Brad Holman. Aardige aanval, daar begon het mee met AZ vanaf de rechterkant. Roy Berens legde de bal terug vanaf die rechterkant. Randstrafstopgebied. Het schot van de Australiër in eerste instantie gekeerd door Kenneth Vermeer. Maar weer opgepakt door Paulsen bij de linker-cornervlag. En uiteindelijk weer laag voorgezet. En daar stond weer Holman. Uiteindelijk leverde de inzet van de Australiër toen wel een doelpunt op. Maar mede ook omdat de bal onderweg nog werd aangeraakt door rechtsback Toby Alderwereld 1-0 dus. En dat was allemaal net nadat Ajax een hele grote kans had gekregen via Siem de Jong. Aardige voorzet vanaf uh, de linkerkant van Eriksen, die ineens tussen twee centrale verdedigers instaand door de Jong achterwaarts werd gekopt. En een goede redding van Esteban. Ajax op dit moment wat sterker dan AZ. Veel balbezit en het probeert in elk geval in de buurt van de goal te komen van Esteban. Met nu Alderwereld. halverwege de helft van AZ. Eriksen in de as van het veld wordt uh, dwarsgezeten door Maher. Maar uiteindelijk wordt het balbezit hersteld door Eriksen weer halverwege de helft van AZ zoeken naar de linkerkant. Daar staat Jansen, daar staat nog verder links. Boerrichter, dreigend richting Marcellus. Deed hij net ook al, Levert een aardige voorzet af. Nu doet hij dat weer, maar op de voeten van Viergever in het strafschotgebied. Kijken we naar Ajax, zien we dat André Ooyer centraal achterin staat. Heeft natuurlijk te maken met de schorsing van Van de Wiel. Al de wereld speelt nu als rechtsachter. En de plek van de geblesseerde IJslander Sikthusson, oudspeler van AZ ook, wordt ingenomen door Siem de Jong. Entree in het elftal van Ajax, daardoor van Eriksen. Ejong Eno, die nu op het middenveld speelt in de meest controlerende rol. En Jansen dus in zijn Twente-rol, wat aanvallender dus. geeft een voorzet vanaf de linkerkant, komt terecht... op het lichaam van Dirk Marcelles, gaat over de zijlijn... en Furnen Anita mag namens Ajax gaan ingooien. Doet dat kort op Eno, te kort, want daar zit zit ertussen tussen... en kan via Elm en Holmen. Nu denk aan een counter, Holmen. Tussen twee mensen in. Draait weg. En paaskeurig naar de rechterkant. Daar is Perens. Ranschast op gebied. Perens en 2-0. Zo kinderlijk eenvoudig kan het dus zijn. in de bank van AZ... ...staat allemaal op, alle mensen op die bank staan op... ...en applaudisseren voor deze prachtig uitgevoerde counter van AZ. En Roy Berends maakt zijn tweede doelpunt van het seizoen... ...scoren in de Amsterdam Arena. Het is niet veel spelers van AZ in het volledige gegeven... ...maar nu Holmen en Berends dus op een rij, keurig uitgespeeld. Het balverlies van Ajax, het veroveren van de bal van AZ op het middenveld. Vervolgens het aanspelen van Brett Holmen... ...die keurig wegdraait rond de middenlijn vanaf de linkerkant... Paas naar de rechterkant waar Berends weg is gelopen... bij. Daarom komt hij 1-1 te staan met Kenneth Vermeer. Dit de bal over de keeper van Ajax heen. En zo kennen we toch wel een hele verrassende start. Na 22 minuten. Want AZ staat op een 2-0 voorsprong. Na 14 minuten Brad Holman. En na 22 minuten Roy Beer. Een stordigheidje weer achterin bij Ajax. Terugspulbal op Kenneth Vermeer. Zodanig kort dat LT door daar wel brood in ziet. Maar uiteindelijk kan Vermeer reddend optreden. Bij AZ om dat nog even rond te maken. In deze leuke en belevingsvolle wedstrijd. Geen wijziging in de opstelling ten opzichte van de weken hiervoor. Dus gewoon ook Wermbloem, die weliswaar licht geblesseerd was... maar gewoon kan spelen in deze wedstrijd. Nou, het is dus begonnen 23 minuten geleden. En inmiddels hebben we twee goals gezien van Holmen en Berends. Allebei van AZ. find young cannibals and uh, she drives me crazy. Voorlopig uh, bekende bruggetje. Drives, uh, ja, je voelt hem aankomen. Ja, ik voel wel aankomen. AZ, hier, crazy, Ajax, uh, week dat, van de uh, waarheid. Dan maar er gelijk uh, er ook achteraan, want dat was het een beetje. Dat dus zit. Zo, zo wordt het genoemd, ja. Loomt, ja. Ja, nou ja, dat is het natuurlijk ook. Ajax is op zoek naar punten en vertrouwen. Heeft even voor alle duidelijkheid. AZ staat met 2-0 voor na 27 minuten. Ajax heeft natuurlijk niet de beste weken achter de rug. En moet deze week Europees aan de bak tegen Zakreb voor misschien wel laatste kans om verder te gaan in de Europa League, dan wel de Champions League. En moet in de competitie nu er ook wel eens punten gaan halen, want de achterstand op uh, opponent AZ deze avond is zes punten. AZ is de koploper van Nederland en is eigenlijk uh, in die statuur ook hier in de arena aangekomen. Nou, schot misschien van Eriksen nu. Rans, op gebied. nee, verlegt het naar de rechterkant. Soulemani de Jong kopt op die voorzet van Soulemani vanaf de rechterkant. Slechts uh, schampunt, door die bal over de achterlijn gaat bij uh, AZ. En Esteban, de keeper die uh, zo goed keerde op een uh, inzet van de Jong, maar dat het lijkt alweer een eeuwigheid geleden bij een 0-0 stand. De keeper mag nu een doeltrap gaan nemen. Nee, AZ is de ploeg in vorm. En Ajax is maar op zoek naar punten van de laatste zes officiële wedstrijden. Is er maar één gewonnen. En dat was de bekerontmoeting met Noordwijk. En dat is natuurlijk frappant. Want daar zaten weliswaar wedstrijden tussen. PSV, Twente. Maar goed, het zijn duels waar je misschien dan wel punten aan overhoudt. Maar die Ajax normaal gesproken in eigen huis wel won. Het is niet gebeurd en zo is de achterstand met koploper AZ inmiddels al op een punt of zes gekomen. En staat ditzelfde AZ hier op een 2-0 voorsprong. Tweede goal was een prima uitgevoerde counter. Eerste eigenlijk ook wel min of meer op die manier opgezet. Want het was opnieuw na balverlies van Ajax op eigen helft het snelle uitbreken van AZ. Uit via de rechterkant en uiteindelijk dus twee keer Holman die mocht schieten. En uiteindelijk via een aangeraakte bal door al de wereld aangeraakt kwam AZ op 1-0. Net dus die counter waren Berends ...door Holmen gevonden werd en die dus keurig kon afdrukken. Het werd zelfs bijna 3-0, want er is weer een mogelijkheid geweest voor Brett Holman in de counter... Maar die bal werd dan nog de 1-0 aangeraakt Die ging uiteindelijk over de bal van uh, Ajax heen. Nu een blessure voor uh, Jan Vertongen. Daar is denk ik uh, Elty door, want die staat daar uh, nu bij te kijken. Is uh, wat uh, ver doorgegaan op de aanvoerder van Ajax. Die dus nog wel gewoon achterin op zijn uh, eigen plekje staat, centrale verdediger. Daar waar hij zijn uh, maatje al de wereld moet missen. Die staat nu als rechtsachter gesteld voor de geschorste van de wiel en André Ooyer die um, uh, 10 april voor het laatst in de basis verscheen van Ajax... die, André Oja, staat nu centraal achterin, dus naast Jan Vertongen. Maar je ziet dat de Ajax onder leiding van Frank de Boer... op zoek is naar vertrouwen, op zoek is naar de juiste speelwijze. En nu dus ook met Theo Jans in een andere rol, in de aanvallende rol. Schietkans voor de Jong. Dat gebeurt allemaal in de as van het veld, meter of 6-7... Ze voor het straks van AZ. Maar dan gaat stond nog even in een etage terug. Wat gebeurde er namelijk voordat er geschoten kon worden door de Jong... Toen maakte Mooij Zander een overtreding op Derek Boerrichter. Kuipers heeft even gekeken of er balvoordeel was van Ajax. Nou, dat was er. liet even deze mogelijkheid uh, afmaken. Maar vervolgens uh, floot hij dus toch voor de overtreding. Die nu uh, ja, met een vrije trap bestraft. Uh, die vrije trap genomen gaat worden door Eriksen. Vanaf de linkerkant van het veld. Daar staat uh, Jans bij. Daar wordt nu weer een bal uh, het veld in gegooid door een ballenjongen. Of door. Uh... Iemand die in elk geval nog een, een bal had van een eerder spelmoment. bal is uit het veld. Boerichter heeft dat gedaan. Maar Eriksen gaat die bal nu vanaf de linkerkant het strafschopgebied in slingeren. Al de wereld heeft zich daar gemeld. Oyer is daar ook. De Jong allemaal voorin daar bij Esteban. Nou, eerste loopactie is mislukt. Eriksen doet nog een aanloop. Brengt de bal dan richting de penalty stip. Wordt hij uit het strafschopgebied weggekopt door Marcellus. Maar wel overgenomen door Eno. Die stuurt dan Soleimani weg aan de rechterkant. Met twee mensen, Holman en Palsen, bij hem in de buurt. Gaat terug naar Eno. Eno moet dan de maar dat duurt gewoon te lang. AZ is buitengewoon agressief aan deze wedstrijd begonnen, jaagt Ajax af waar het kan en zorgt er eigenlijk voor dat die van Ajax eigenlijk geen moment het idee hebben dat ze na kunnen denken bij het handelen, oftewel de handelingssnelheid moet heel hoog zijn, want als je de bal aanneemt dan is er onmiddellijk een AZ er in de buurt. Nu even niet, bij Boerichter die kan even draaien, de bal voor zijn linkerbeen leggen, hij staat de hoogte van het strafsobgebied aan de linkerkant, terug dan naar Eriksen, die verplaatst dan weer achterwaarts naar de as van het veld waar André Ooyen nog staat. die dan weer op zijn beurt wordt opgejaagd door, maar ja, het gaat via Nita, As van het Veld. Weer naar de rechterkant. Toby Al de wereld. Maar nog heel ver van dat schrass af. Linkerbeen, rechterbeen. Nee, durft het allebei niet aan. Paast dan maar weer naar 1-0. En naar Nita en Vertongen. Ja, die staan aan de linkerkant. Allemaal een metertje of tien over de middenlijn. Die kijken nu. En Vertongen kan die bal echt niet kwijt. Geen beweging. Jansen komt dan naar hem toe. Heeft die bal aan de voeten. Verplaatst naar de linkerkant. Daar waar Boerichter aan kan nemen. Maar dan moet handelen. Want dan komt Marcellus er alweer aan. Via Anita. Maar, oh ja, Maar die staat weer in de middencirkel. Zo heeft Ajax dus wel veel balbezit. Maar staat AZ prima. En heeft het eigenlijk geen moment het idee dat Ajax er doorheen kan komen. Alles staat vast. Alles staat goed. En Ajax mag daar best rondspelen in die, in die, in die cirkel. Zo rond die middenlijn. Tongen nu naar de jong. Weggezakt uit de spits. Daarmee heeft hij uh, mooi Zander mee meegenomen. Paas dan Eriksen in. Die halfweg de helft van AZ Ja, zich vastloopt. En dan is er direct het veroveren van de bal op um, Ajax door Wernbloem. Alleen Eltidoor kan niets met de paas die hij krijgt. Ajax neemt weer over. Nu met Theo Jansen. Goede beweging. Nee, geen goede beweging. Loopt zich vast. Maar Herdan dan. En het bal bezit voor AZ eindelijk in de as van het veld voor Holmen. Die gaat ermee aan de wandel. Holmen kijkt nog eens even. Draait nog eens weg met Theo Jansen. Zoekt dan de rechterkant op. En in de ruimte stuurt hij Roy Bierens weg, die moet in één keer langs vertongen. Tongen. Dat lukt dan niet op de held van Ajax zijn we inmiddels, want de Belgische aanvoerder steekt zijn benen uit en verspert daarmee Roy Bierens de weg. Dat gaat wel over de zijlijn. Betekent dus dat AZ wel terreinwinst heeft geboekt. Want het staat nu op de helft van Ajax. Aan de rechterkant met Dirk Marcellus. Die heeft de bal in de hand en kan eventueel gaan gooien naar mensen dichtbij. Brett Holman krijgt hem weer terug, Marcellus. Dan weer naar Holman. Holman kijkt eens wat om zich heen. Heeft te maken met Dirk Boerichter. Speelt zich allemaal af aan de rechterkant op de helft van Ajax. Nog altijd Boerichter en Holman. Met elkaar in duel. Nou, dan lijkt Holman te winnen. En komt Jansen. Die gewoon gif in zijn lijf heeft door dat slechte spel van Ajax. In dat eerste halfuur. En die trapt die bal snoei en snoeihard richting naar Azetbal. Maar in elk geval over de zijlijn. En dat was de bedoeling. Dus staat Marcellus weer met die bal in zijn handen. En te kijken waar het naartoe moet. Eltidoor dan maar. In de diepte. Bij de rechter cornervlag. Met uh, Vertongen in zijn rug. Eltidoor is toch niet de meest technische van het stel. Balletje even onder de voet. Vertongen grijpt in. Bal weer over de zijlijn. Dan mag AZ daar gaan ingooien. En dat is dan ter hoogte van het, uh, van het strafschopgebied. Wie, oh, wie gaat dat doen? Marcellus gaat dat doen. Nee, dat gaat... Uh, ja, dat gaat Elm doen. Want die kan dat namelijk heel ver. En dat is een soort van halve corner. En dat, uh, dat zie je ook aan de opstelling van de AZ-spelers. Want Elti zoekt nu gewoon rond de penalty stip een plekje. Berends ook. Iedereen is weg. Iedereen staat in het strafschopgebied. En daar komt Elm met een hele ver ingooi. Richting de eerste paal. Wordt hij weggekopt door Boerichter, Opgevangen maar hermer maar dan uit het strafschopgebied Weggetrapt door Dirk Boerichter, Niets meer en niet minder dan dat. Bal gaat ook op de helft van AZ over de zijlijnen. En dan mogen de Alkmaarders dus weer gaan ingooien aan de rechterkant. Ajax heeft dus in eigen huis. Op dit moment helemaal niets te vertellen tegen het elftal van gert van Beek, dat na 33 minuten op een 2-0 voorsprong staat. De doelpunten van Brad Holman en Roy Berens. en eigenlijk in deze positie gewoon veel gevaarlijker kan zijn dan het Ajax met het vele balbezet. Even kijken wat er over de grens is gebeurd. Liverpool tegen Manchester United en Engeland natuurlijk 1-1. Manchester City tegen Aston Villa werd 4-1. Stoke City tegen Fulham 2-0. Queen's Park Rangers tegen Blackburn Rovers 1-1. Norwich City tegen Swansea City 3-1. En begin ik tegen Bolton, Wanderers 1-3. Nog bezig Chelsea tegen Everton, daar staat het 1-0 voor Chelsea. Uh, stand voorlopig dus. City, Manchester City aan kop met 22 uit 8 wedstrijden. United heeft er 20 uit 8. En Chelsea derde met 16 punten uit 7 wedstrijden. Dan in Duitsland. Bayern München haalde uit tegen Hertha BSC. Het won met 4-0. Mainz 0-5 tegen Augsburg 0-1. Stuttgart Hoffenheim 2-0. Wolfsburg tegen Nuremberg 2-1. En Borussia Gladbach speelde tegen Bayern Leverkusen. En het werd 2-2 daar. Schokken 0-4. Keizerslauteren bij rust 0 -1. 1. München aan kop, 22 punten uit 9. München Klappa geeft er 17. En Dortmund Stuttgart en Bremen hebben er 16 uit 9. Nog één in Italië. Het blijft maar niet goed gaan met Inter. 1-0 voor. Maar het staat inmiddels tegen Catania uit met 2-1 achter. En voorlopig staat Inter op de vierna laatste plaats. Dat zal lang geleden zijn. We gaan naar de Arena. Ajax AZ Ronald. 35 minuten. 2-0 voor AZ. Even een moment bij AZ. Zelf veroorzaakt door de Alkmaars Oh, overtreding. Holmen op Vertongen. Ja, die gaat een kaart krijgen. Die gaat een kaart krijgen. Daar waar mooi er al geel kreeg, gaat nu. Brett Holmen op de bom. Eén van de doelpuntenmakers van AZ deze avond. Het is te laat zijn op Vertongen. Vertongen is er voorbij aan de linkerkant. Holmen zet zijn sliding te laat in. Bal weg. En dan gaat Vertongen naar de grond. En geeft Kuipers dus een gele kaart aan de Australiër. Die deze week nog een doelpunt maakte in een wedstrijd die van Oman werd gewonnen met 3-0. Reis over de wereld achter de rug heeft. Maar gewoon lekker fris hier staat op het veld van de Arena. Dan komt die bal van Eriksen in de doelmond. Daar waar die gekopt wordt door een speler van AZ. Want Kuipers wijst nu naar de cornervlag. Tentekent dat Ajax een corner mag gaan nemen. Net ook al omdat een bal van Esteban... Ja, weggewerkt moest worden. Hij schoot hem uiteindelijk tegen viergever op. Die twee communiceerden later wel met elkaar, maar in die fase niet. Bal ging over de achterlijn, maar er waren Ajax-spelers in de buurt. Voor hetzelfde geld loopt dat verkeerd af. Dan komt die corner van Jansen, komt bij de tweede paal. De Jong-kop naar de verre hoek, wordt van de lijn gehaald. En dan op de lat, en dan kan die weggewerkt worden door Paulsen. Nou, nu ontsnapt AZ wel degelijk aan een treffer van Ajax. Het Brit met die corner die lang onderweg is, uiteindelijk diagonaal wordt teruggekopt. Vanaf de tweede paal, en dan een meter of drie voor de goal door de Jong richting de verre hoek. Daar wordt hij door mooie zander van de lijn gehaald. En uiteindelijk komt hij dan ook nog een keer op de lat. Via een inzet volgens mij van, uh, van Soleimani of Eriksen. Eén van die twee was daar in de buurt. Maar AZ ontsnapt dus. Want daar was twee keer de keeper Estéban geklopt. En had Ayers dus een doelpunt kunnen maken. Ajax weer naar Soleimani via Oyer. Doorzien door Viergever, Het uitverdediger ook van de centrale verdediger van AZ Maier. Ja, Die heeft dan ook veel tijd nodig om in de middencirkel tot een aardige actie te komen. Afvallende bal voor Wernbloem. En vervolgens Berends aan de rechterkant. Even terug naar zijn eigen helft. Aan de rechterkant staat Marcellus. Daar staat Elm. Altijd een beetje in het aanspeelpunt. Kort voor de verdediging spelend. En altijd aanspeelbaar voor mensen die het niet meer weten. Hij verplaatst nu mooi naar um, Paulsen. Die een combinatie opzet met Holmen. Aan de rechterkant. Paulsen er doorheen. Tenminste, dat dachten we. Maar daar is dan toch Sulemani nog om zijn verdediging te assisteren. En dan kan Ajax eruit met een risicovolle bal van al de wereld op Jansen. Jansen verlegt op Boerichter. Boerichter link kan straks op gebied. En Boerichter schiet op de lat. Nou, zo gebeurt er dus voldoende in een korte fase in een wedstrijd die het predicaat erg leuk wel kan meekrijgen. Maar dit was een aardige uitbraak van Ajax via uiteindelijk Dirk Boerichter, die weggestuurd wordt door Jansen. Net dan Marcellus te snel af is. Dat is niet voor het eerst deze avond. En uiteindelijk schiet hij dus als hij van links het, op het gebied inkomt. Buiten bereik van Esteban. Die bal op de lat. Twee keer de lat en een keer van de lijn gehaald. Het begint nu toch wat uh, te piepen en kraken achterin bij AZ. Als Ajax zich helemaal in de 16 meter meldt van uh, de Alkmaarders. Ajax probeert nu in elk geval het gaspedaal wat verder in te drukken. om. Uh, AZ terug te drukken en het tempo in ook van te verhogen. Want daar, het tempo waar Ajax tot nu toe mee speelde... daar raakt AZ niet vermoeid van en raakt AZ ook niet van in paniek. Maar als je uit de duels wil blijven en razendsnel wil spelen... dan zul je het baltempo wat moeten verhogen. En dat heeft Frank de Boer ongetwijfeld vanaf de zijkant net geroepen. AZ kan even rust nemen, want er mag ingegooid worden. De dirk Marcellus gaat dat doen vanaf de rechterkant. 2-3 meter over de middellijn. Elm die zo'n mooie week beleefde met uh, Zweden en uh, daar uh, toch een groot aandeel had. In de 3-2-zegen van Zweden op het Nederlands elftal. Die krijgt de bal, verplaatst vervolgens naar de rechterkant. Het ingrijpen van Vertongen zorgt ervoor dat Maher aan die kant niet verder kan op de Ajax-helft. Maar bal wel weer over de zijlijn. En weer een ingooi voor uh, Dirk Marcellus. Dat doet hij de hoogte van het strafstopgebied naar de kleine Maher. Maar de andere kleine, Anita, staat daar in de buurt, verovert op hem de bal. Dan komt Boerichter een handje helpen en kan Anita de bal wegwerken. Maar niet verder dan het hoofd van uh, Elm. En dus blijft die bal gewoon op de helft van Ajax. Marcellus gevonden. Ja, en dan komt Marcellus in zo'n actie... wat handelingssnelheid tekort wordt afgetroefd door Boerrichter. En via hem gaat de bal ook over de zijlijn. Betekent dat Ajax nu mag gooien op eigen helft. Of mag de vrije trap nemen? Mag zelfs de vrije trap nemen na een overtreding van Dirk Marcellus. En dat gaat Jan Vertongen doen. Doet dat lang. Vanaf de linkerkant helemaal naar de rechterkant. Ja, het is een beetje armoedig. Want die bal is wel hard en onderweg naar Soleimani die dan vier, vijf meter over de middellijn staat... maar die moet naar die bal glijden en kan dat niet... En dus gaat die bal weer over de zijlijn en is Ajax eigenlijk weer de bal kwijt. Ajax dat bij Vlagen dus wel eens wat aardigs laat zien. Maar ja, dat is veel te weinig voor een ploeg met titelpretenties die thuis speelt tegen AZ. En altijd heeft uitgesproken de baas te willen zijn in eigen huis. Nou, de baas is Ajax zeker niet. Ajax is zoekende. Ajax zwalkt. En het blijkt ook wel natuurlijk dat ja, verandering op het middenveld, dat ook daar de ideale omstandigheden en de ideale situatie... En de ideale samenstelling nog altijd niet gevonden. is. wereld die via de rechterkant. Paas naar Eriksen. Ja, in de as van het veld. Wil dan door twee man heen. Dat lukt niet. Krijgt de bal wel weer op inzet te pakken. Weer naar Alderwereld. Voorzet vanaf de rechterkant. Op het hoofd van Viergever. en over de zijlijn. En dan mag Ajax gooien. Aan de rechterkant. Ter hoogte van het strafschopgebied van de Alkmaarders. Poe van Gertjon van Beek. Die logischerwijs veel vertrouwen uitstraalt. Want zes competitiewedstrijden op rij gewonnen. En slechts één nederlaag in deze competitie. Tegen FC Twente. Eerste wedstrijd wel winnend afgesloten. En de Soeverein aan kop met 21 punten uit de achtergespeelde wedstrijden. Ajax heeft het balbezit. Ajax met vertongen. En Jansen spelen elkaar korte bal toe. Rond de middencirkel. Oyer ook in het spel betrekken. Eriksen, ja, dit gaat dan in een hoog tempo. Maar ja, je, baat, je bent ver weg van de AZ-call. Dus die van Alkmaar, die kijken rustig rond. Met nog vijf minuten tot aan de rust. En die 2-0 voorsprong voor AZ. Van ja, wat gaat Ajax bedenken? Ooier, halverwege de helft van AZ. In de as van het veld. Ja, verplaatst naar de buitenkant. Daar is dan ook wel wat minder druk. Al de wereld. Kapt daar Holman uit, moet nu met het linker. Gaan voorzetten, of gaat hij schieten? Nou hij lepelt de bal richting het Schafsomgebied. Maar hij gaat ook aan de AZ-goal voorbij. Daar waar Esteban nog even in zijn handen klapt. Ten teken van jongens geconcentreerd blijven. En blijven op die mensen staan die hier zijn aangewezen. Zorg ervoor dat die bewaking goed is. Want we hebben Ajax gewoon in de tang. Want heel gevaarlijk is Ajax niet ja goed twee keer op de lat. Maar goed, dat is het dan ook in een periode van 15 minuten. En misschien verwacht je van een elftal van Frank de Boer toch wel meer in deze thuiswedstrijd. Lange bal van Esteban rond de middenlijn. Doorgekopt door Wernblom richting Berends. Die nu een duel moet uitvechten met Anita. Anita hoeft daar niet bij te komen omdat Jansen ingrijpt. En Jansen speelt de bal dan aan tegen Wernblom. Bal over de lijn. En dan kan Ajax gaan ingooien. Ajax had overigens Lukoki al als uh, ja, warmloper naar de zijlijn heeft gestuurd. Dat betekent toch dat de boer niet tevreden is over het uh, vertoonde spel. En dat hij een verandering wil zien. En misschien dat zo'n onbevangen vleugelspeler vandaag voor wat extra elan kan gaan, uh, gaan zorgen. Soleimani hebben we ook van nog helemaal niet gezien. Maar valt dat Soleimani te verwijten? Nee. Want echt goed aangespeeld is hij nog niet. AZ met mooi zander. Lange bal richting El Die staat op de helft van Ajax een duel uit te vechten met Vertongen. Nou, Vertongen wint dat op karakter. El blijft wel geblesseerd achter. Vervolgens gaat Vertongen naar de linkerkant. Wil de bal achter de laatste linie leggen bij AZ? Maar nou ja, tussen willen en kunnen ze een groot verschil. Want het mislukt totaal. Esteban heet het eindstation. En AZ heeft die bal dus al lang weer aan de voet. Nu via Nick Viergever. Centrale verdediger draait even weg. Halverwege zijn eigen helft om terug te spelen. Naar Esteban en die dan weer met een lange roei naar voren richting het duo Altidor En Vertongen vlag gaat omhoog voor het buitenspel van de Amerikaan. Die het dus zo goed doet, waar dus nog wat meer pk's uit moeten komen. Volgens Gertjan Verbeek, omdat hij nog niet helemaal fit is, dan zal een reis om de wereld. Want ook hij is deze week in de Verenigde Staten geweest, maar ook niet hebben geholpen qua fitheid. Overtreding van Eno in de middencirkel, gemaakt op Maher. Kuipers heeft het gezien. Houdt hij de kaart op zak of gaat hij toch met een gele kaart komen voor Eno? Eno zit nu op zijn knieën bijna te bidden en te smeken aan Kuipers of hij die kaart niet wil trekken. Maar ik heb het idee dat de scheidsrechter die kaart gewoon in zijn handen heeft. En hem nu zometeen op het moment dat Eno gaat staan aan hem gaat laten zien. Ja, Eno denk ik. Ik stel het moment nog even uit. Ik blijf nog even op mijn knieën zitten. Maar ja, dan laat hij die kaart zien. En dat is te horen aan uh, het uh, publiek hier in uh, de Amsterdam Arena. Terwijl mijn. Uh, het beeld nu is, uh, is uitgevallen. Maar goed, we hebben nog een ander beeldje waar we in elk geval wat herhalingen op kunnen zien. En dan zien we dat Eno inderdaad de kaart heeft gekregen voor die overtreding op Maher. El met de vrije trap. Komt in het strafse Wordt gekopt en door Vermeer overgekopt of overgetikt. Het was de uh, die daar ineens op dook. Maar de vlag ging omhoog voor uh, buitenspel van uh, de speler van AZ. De redding van Vermeer was dus niet noodzakelijk. Maar weer dus AZ gevaarlijk. Weliswaar nu met hulp van de grensrechter komt Ajax daar goed weg. Anita, inmiddels aangespeeld via Vertongen. Anita opgesloten, Jansen, linkerkant van het veld, Boerrichter. En dan uiteindelijk Marcellus die ingrijpt. Via hem gaat de bal over de zijlijn. En dan gaan we zo richting de rust met nog een minuutje of twee. En gaat verder naar Anita namens Ayers ingooien. En moet hij echt zoeken, kijken waar naartoe. En ja, dit is armoedroef. Hij gooit hem naar Eriksen. Die staat toch echt bekend om goede techniek, goede balbehandeling. Maar die krijgt de bal in plaats van op het been waarmee hij de bal wil aannemen. Of zijn standbeen en trapt hem eigenlijk zo over de zijlijn. En zo is Ajax het kostbare balbezit weer kwijt. En heeft haar zet overgenomen op de Ajax helft. Met Marcellus, Holmen, Elm. Elm draait dan even de vrijheid in. Dat is aan de rechterkant en neemt geen risico. Daar waar het vol is op de Ajax helft. Besluit hij om via de centrale verdedigers de andere kant, de linkerkant, op te zoeken. Nou ja, nog niet helemaal. Want Moisander tart op nog wat rond hier op het veld in de arena in de as van het veld. Vervolgens Holmen, elt hij door en dan is hij Hens gemaakt. Door André Ooyer. En dan krijgen we geel voor André Ooyer. Volgende gele kaart voor een ajax -seed. Ja, snelle aanval van AZ. En Ooyer zit nog wel degelijk met zijn handjes aan die bal. Dus ook hij terecht op de bom namens Ajax. Oja oh maakt daar Hens. Ja, tikt die bal gewoon over zijn eigen hoofd heen. eltie door uh, heeft dat dus goed gezien. Maar Kuipers ook. Betekent wel. Het geeft ook wel een beetje de onmacht aan van Ajax in deze wedstrijd. Betekent wel dat AZ nu een uh, vrije trap mag nemen. Een metertje of vijf, zes, zeven buiten het strafstopgebied. Iets aan de linkerkant. En het zal niet heel verrassend zijn dat uh, Elm... Achter die bal staat. Want die al zes spelhervattingen in zes wedstrijden op Rijbenutte. Drie penalties en drie vrije trappen. En van de weg stond hij dan als een soort bliksemagleider nog bij Zweden achter een vrije trap. Die uiteindelijk tegen het Nederlands Elftal door Kelstreum werd binnengeschoten. Nu staat Elm erachter met zijn rechterbeen. Elm en dan. Heeft Vermeer die bal net te pakken? Ja, hij mist ook de kracht en de snelheid. Vermeer hoefde niet eens heel ver te gaan om die bal op te rapen. Vervolgens, in al zijn ijver, gooit hij de bal naar Soleimani. Die het leven zeer zuur wordt gemaakt door diezelfde Elm. Bal over de zijlijn. Angel uit de counter van Ajax. En dan mag Ajax gooien. Alderwereld doet dat richting Vermeer. Lange bal. Weer op het hoofd van Elm. Weer neemt AZ over. Nu voor kort. Want Maher verliest aan 1 Alderwereld wordt dan opgejaagd door Maher aan de rechterkant. Dan moet dan ook weer kiezen voor Kenneth Vermeer. Die op zijn beurt weer wordt opgejaagd door Eltidoor Nu wordt Vertongen opgejaagd en zet AZ in zijn geheel druk. En zit Ajax zo klem als een motor met zijspan op de vrijdagavond file. Nou, men komt er toch uit. Anita, Boerrichter en uiteindelijk Soleimani op de held van AZ. Dit is een counter van Ajax die uiteindelijk in de kiem gesmoord wordt door Nick Viergever. Die meeloopt met het beoogde einddoel Miralem Soleimani. En de bal terugkomt in de handen van Esteban. Daar is AZ alweer. tempo gaat nog even wat omhoog aan het slot van de eerste helft met Berens die van rechts naar binnen komt over het uitgestoken been gaat van Jan Vertongen en dus nog een vrijtrap trap voor AZ op slag van rust. Er zal een minuutje bijkomen. En dan gaat die vrijtrap trap natuurlijk genomen worden door Elm. Maar dit is er rein die, die met het rechterbeen voor de goal gaat slingeren. Want die bal ligt bijna bij de zijlijn aan de rechterkant. Halverwege de held van Ajax komt hij bij de penalty stip weggewerkt. Jan Vertongen en dan fluit Kuipers voor het einde van het eerste bedrijf. En niet alleen Kuipers fluit, het publiek fluit. Want de Amsterdam Arena is uiteraard zeer ontevreden over het optreden van het Ajax van Frank de Boer in de eerste 45 minuten. En niet alleen vanwege de score, maar ook vanwege het vertoonde spel. Maar de scorede het allerbelangrijkste. AZ Leidt bij rust met 2-0 tegen Ajax.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 Hey, if you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, boss, I'm over, baby, keep on working for her. I ain't got time for that. She said, Go, boss, I'm over, baby, keep on dancing or I'll find myself another cat. Elvis Presley en uh, Bossa Nova Baby zometeen om uh, kwart voor acht. Hierakles tegen Groningen, RKC tegen Twente en Herenveen tegen de Graafschap. En een kwart voor negen nog natuurlijk PSV Utrecht. We zitten in de rust van AXAZ. 0-2, tijd om even te kijken hoe deze mooie zaterdag uh, begon. Al denkt Jurie van Gelder daar heel anders over of hij wel zo mooi is. Hij stond in de WK-finale op Ringen. En hij wist dat olympische kwalificatie mogelijk was door de uitspraak van het kas. Het enige wat Jurie van Gelder nog moest doen was een medaille winnen. Maar we weten hoe het afliep. Met dank aan handstand en een mislukte moeilijke afsprong. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. En dan komen ze binnen. De gymnast Yuri van Gelder volkomen in het oranje, klaar voor zijn moment in de ringen. Nederland. Ja, ik was ik was op zich wel gespannen, maar tegelijkertijd ook wel relaxed zeg maar.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 Ik, uh, in die laatste handstand, ik stond helemaal stil. Nou ja, kijk, zo een keer in de zoveel tijd uh, overkomt je dat. En uh, meestal heb je een zwaaitje en uh, uh, nu stond hij stil. Er had geen beweging in die handstand. Op zich is dat wel oké okay, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, die, die touwen moeten zo min mogelijk bewegen. Maar... Dus jurytechnisch is het natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi, maar voor, voor een turner die wel altijd een beetje zwaai hebben. Dus... Voor een afsprong is het gewoon, uh, is het gewoon uh, ja, niet goed. Nu moet hij naar een andere afsprong.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 Ja, dat is klaar. Dat is mijn, uh, mijn seizoen zit erop. Kijk, ik, ik vind Juri heeft een, uh, het afgelopen jaar kei en kei, kei hard gewerkt. Ja, ik, ik had hier gewoon een uh, medaille moeten winnen. Um, uh, wat zich uitbetaalt hierin, gewoon weer in een WK ja. bij de beste horen. Ik had gewoon die spelen, die, dat ticket moeten bemachtigen. Dat, dat was gewoon uh, de planning natuurlijk. Maar um, ja, hij moet nog wel uh, die afspraak verbeteren. En Jury van Gelder heeft het niet gehaald, dus ook niet de Olympische Spelen van Londen. Dat is gewoon doorgaan tot 2016. Ik probeer het maar gelijk weer een beetje om te schakelen naar het positieve. Maar ik behouden als een stekker natuurlijk. Ja, Joeri van Gelder in deze bijdrage van Edwin Cornelis. Hij redde het dus niet vanmorgen vroeg. Dus even kijken bij uh, De Velden. Laten we kijken bij RKC Waalwijk tegen FC Twente. Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond, Robert. De nummer 7 tegen de nummer 3. Als we dat uh, vooraf tegen elkaar hadden gezegd... dat uh, de situatie zo was... waren we denk ik voor gek verklaard. Ja, uh, maar eigenlijk maakt het het alleen maar leuker. Zeker uh, wat RKC betreft natuurlijk gigantisch knap. Wat zij tot nu toe hebben gepresteerd. 13 punten, 4 keer winst. 1 keer gelijk en 3 keer verlies. Maar wat eigenlijk nog veel... Uh, Belangrijker is, dat hebben ze niet gedaan met uh, voetbal dat er niet uitziet. Of voor het doel gaan hangen en dan maar een keer counteren. Nee, RKC speelt gewoon heel goed voetbal. En is de verrassing, toch wel, van de Eredivisie tot nu toe. Al uh, doet zet het natuurlijk ook vrij aardig daar bovenaan. Maar van RKC had uh, niemand dit verwacht. En nu tegen de nummer drie, Twente. Uh, met uh, een... Uh, een resultaat tot nu toe die ook niet onaardig is. Vijf keer winst, twee keer gelijk en één keer verlies maar. Maar Twente natuurlijk wel die laatste wedstrijd zeer moeizaam. Een punt gepakt tegen Excelsior, thuis 2-2 op de valreep. En Twente heeft er vandaag voor gekozen om toch weer een verrassing... ...Koadriaan ze dan in de opstelling te zetten. Willem Jansen staat in de basis, laat dat nou niet een enorme surprise zijn... ...maar wel het feit dat hij rechts buiten staat... En uh, dat betekent dat Fer opnieuw op de bank zit op het middenveld. Want daar heeft Adriaanse op zijn beurt gekozen voor Landzaad. Met de Jong op 10 en Brama, Dat zijn de middenvelders en Janko in de spits. Daar wijkt Adriaanse niet vanaf in dit soort wedstrijden. Als hij denkt veel in de 16 meter te komen dan stelt hij Janko op. En met Twente zien we ook één nieuwe naam op doel. Nick Marsman, 21 jaar. De keeper die wel speelde in de beker maar wel als een eredivisie debuut nu gaat maken. Dat komt omdat Michael op geblesseerd is geraakt bij de Interland-Bulgarije-Wales. En ook Bosker is niet fit. En dus moet Adriaanse een beroep doen op die jonge 21-jarige doelman. Maar aan de kant van RKC Brood ook de nodige problemen heeft. Castillon is geschorst na het geel tegen Utrecht. Ramos kreeg ook een kaart tegen Utrecht en is ook geschorst. Twee belangrijke spelers aan de kant van RKC er niet bij. De vervangers zijn achterin Van Mosselveld en voorin Van Hout, 23 jaar. En RKC gaat brutaal van start vanavond als we kijken naar de namen. Tot nu toe met vier middenvelders gespeeld dit seizoen. Maar dit lijkt er toch op dat ze wat aanvallender gaan, nog aanvallender, gaan spelen tegen Twente met ten voorde in de spits Meijers. Als hangende linksbuiten en van hout aan die rechterkant. Zeer interessant. Brood kiest ervoor om eigenlijk op dezelfde wijze als Roda heeft gedaan het Twente vanavond lastig te gaan maken. Dat is in ieder geval de bedoeling. De 21ste RKC Twente op het hoogste niveau. 9 keer winst de RKC, 8 keer gelijk. En maar 3 keer won Twente hier. Het uh, zal dus zeker niet makkelijk worden als we naar die statistieken gaan kijken voor FC Twente. En dan Herakles Almelo tegen uh, FC Groningen op het uh, kunstgras even te napel. Ook bij jou, van die uh, sfeervolle muziek uh, op de achtergrond. Ja, goeie het lijkt van, wel uh, een soort disco hier, hè? Ja, ja. En, uh, op het kunstgras, hoor, ja. je, hoor je me nog? Ja, ja, ja, ik hoor je op het kunstgast. Dat wordt op dit moment uh, gesproeid. Hè. Dat is altijd zo, een paar minuten voor de aftrap van zo'n wedstrijd. Het Polman Stadion loopt langzamerhand vol. Het is altijd vol hier, volle bak uitverkocht. 8500 toeschouwers Die zullen er ook vanavond weer zitten. Ja, wat zal ik eens vertellen over Heracles tegen FC Groningen? Vorig jaar hebben beide ploegen vier keer tegen elkaar gespeeld. Twee keer in de reguliere competitie en twee duels in de play-offs. De beide competitieduels werden door Heracles gewonnen. 4-1 in Groningen en 3-0 hier thuis. Met Armenteros, Everton en Looms. En dan in de play-offs een thuisoverwinning, maar die was niet voldoende. Want uit werd verloren en toen schakelde FC Groningen Heracles uit. Goed, uh, Heracles speelt in de bekende opstelling. Martens natuurlijk het hele seizoen uitgeschakeld, dat is bekend. Voorin weer met uh, Kleiner Plet, die er al 6 in heeft liggen. En met Duarte, die uh, Everton nog altijd uit uh, de basis houdt. FC Groningen in het doel, Brian van Lo, zeven seizoen. Kiepte die bij Heracles, 36 jaar is hij inmiddels. En nu heeft hij uh, onze Braziliaanse vriend Luciano da Silva op de bank uh, gehouden. Voor de rest uh, ook bij FC Groningen uh, de bekende elf. Met die verstanden dat Ivens centraal in de verdediging staat, de Belg. Omdat Kwakman Kees Kwakman niet helemaal fit is. Ivens die zijn plaats was kwijtgeraakt aan de jonge Virgil van Dijk. Een hele jonge verdediging, FC Groningen met Kappelhoff en Burnett aan de zijkanten. Twee jongens uit de jeugdopleiding van Ajax... En centraal dus Veurzel van Dijk, ook pas 20 jaar. En dus die Belg Joris Ivens. Ed Jansen is de scheidsrechter. En die blaast over een paar minuten voor het begin van deze editie... van Herakles tegen FC Groningen. Goed, jij bent klaar en de muziek houdt op. Goed geregeld. We gaan naar uh, Heerenveen tegen de Graafschap. Richard van der Maden. Goedenavond, de strijd. Goedenavond. Om, uh, ja, wat voor strijd zullen we ervoor maken? Uh, de strijd om de punten dat lijkt mij een cliché. Maar ik kan me voorstellen dat, dat de graafschap van de twee ze het hardst kan gebruiken. Ja, dat is zeker waar. Bij de graafschap gaat het uh, de laatste weken absoluut niet goed. Het spel is eigenlijk uh, armoed, troef. Daar zijn gewoon grote zorgen. Niet alleen de plaats op uh, de ranglijst zorgt in Doetinchem natuurlijk voor de nodige zenuwen. Terwijl op dit moment het Fries Volkslied uh, wordt gespeeld. Dat hoort u ongetwijfeld op de achtergrond. De spelers die staan uh, klaar. Het stadion zit hier ook bomvol, maar ik was aan het vertellen over de graafschap. Daar zijn veel personele problemen. Nalban Toglu, de rechtsback die eindelijk weer helemaal hersteld was van een kruisbandblessure. Hij zou spelen, maar haakte gisteren op de laatste training toch af. Ook Spits Poupon is afgehaakt op het laatste moment met hamstringproblemen. Purl Frenkel ligt er al een tijdje uit. En dat zijn toch drie spelers die het klappen van de zweep kennen. Het zijn ervaren jongens, dus dat komt er ook nog eens bij bij de ploeg van trainer Andries Ulderink dat de laatste drie wedstrijden kansloos verloren. Zo mag je het eigenlijk wel zeggen, want ook twee weken geleden tegen FC Groningen dat wedstrijdje dat ging in de slotfase pas verloren, maar daarin was Groningen toch ook duidelijk beter. Heerenveen, dat gaat de laatste tijd aardig. Vijf wedstrijden op rij niet verloren. Er werd wel drie keer gelijk gespeeld, maar het spel... Van Heerenveen is vrij degelijk, maar dat het elftal van Ron Jans nu echt swingt en dat het lekker draait hier in, in Friesland. Nee, daarvoor gaat er nog te veel fout. Het spel is te wisselvallig. Niet voor niets staat Heerenveen op de twaalfde plaats. Slechts tien punten en dat vinden ze hier in Heerenveen gewoon Onwaardig, dat moet absoluut beter. Hetzelfde elftal als twee weken geleden heeft Ron Jans het veld opgestuurd. In vergelijking met die wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse toen Heerenveen in de slotfase nog ternauwernood 1-1 maakte. Door een doelpunt van verdediger Gouwen Leeuw. Sibon, dat is nog ook eventjes de moeite waard misschien om te vertellen. Gerald Sibon, 37 jaar oud. Hij zit voor het eerst... In dit seizoen op de tribune. Ron Jans heeft gekozen voor jonge spelers die vanavond op de bank zitten. De spelers nemen hun posities in. We gaan zo dadelijk beginnen aan deze wedstrijd in een volgepakt Enstra. Come En bijna voor in de penalty voor Ajax dat gebeurt allemaal in de eerste minuut. na rust overtreding wordt gemaakt door Marcellus op Boerichter. En het gebeurt binnen de 16 meter. En nou gaat Jan van Tongen nog informeren of Marcellus er niet uitgestuurd moet worden. Nou daar twijfelt Kuipers nog over want we hebben nog geen kaart gezien. Die gaat nu zometeen komen. Nou het is een gele kaart voor Dirk Marcellus. Maar zo... Uh... Is er dus een moment voor Ajax. Waarin er gecombineerd mag worden. Rond het strafschopgebied. Beetje laks ingrijpen. Het wegsturen van Boerichter Door Eeriksen. En uiteindelijk het ingrijpen van Marcellus. Te laat. Binnen de 16 brengt hij Boerichter ten val. En dus mag er nu bij een 2-0 voorsprong voor AZ. En dus nou, net 45 seconden gespeeld in de tweede helft. Een penalty genomen worden. Door Mirelem Soleimani. Ajax verzilverde nog geen penalty. Dit seizoen. Alleen de penalty van de Jong tegen de graafschap die genomen mocht worden werd gestopt. Nou, Soleimani of Westeban. Soelemani scoort. Het is 2-1. Ajax is terug in de wedstrijd. En dat allemaal kort na rust dus. Ajax dat trouwens een nieuwe man heeft binnengebracht in het helftal. Dat is Ruben Ligeon. Hij komt voor André Ouer. U zult zeggen, wie is dit? Nou, dit is een jongen die op 24 mei in 1992 geboren is in Amsterdam. Uit het tweede helftal komt, rechtsachter speelt. Dat dat al de wereld weer centraal speelt bij Ajax. En Ajax dus nu terug is in de wedstrijd door die benutte penalty van Soulemani, maar Wat een oliedomme actie van Marcel is en wat slechte ingrijpen daarvoor. Waardoor Erik ze zomaar deze uh, boerrichter weg kon sturen die dus ten val werd gebracht. Nou, het is weer spannend in de arena. Het is 1-2 met uh, 48 minuten op de klok. RKC Waalwijk tegen Twente, Jeroen Elshoff. Vijfde minuut, 0-0 de stand. Eén kans toch al gezien voor FC Twente in de tweede minuut. En een grote kans ook. De actie was van Ola John, de links buiten vanavond bij FC Twente. Goeie voorzet. En De Jong, Luc De Jong, kwam goed inlopen. Maar miste op een haar na de kruising net over het doel. Opnieuw Twente nu in de avond. met John opnieuw met een bal strafschapgebied in. Maar hij bereikt Willem Jansen niet. Daar probeert Lanza dan op te vangen. En Brahma doet hetzelfde. Maar Kassé kan verder. Krijgt ook voordeel van gegeven. En is er aan de linkerkant dus vandoor. Daar is het ten voorde met een opening. Bedoeld voor Van Hout. De man dus die speelt voor Casteljon. Maar die bal is te hard. En dus kan de jonge doelman van FC Twente, Nick Marsman, de bal laten lopen. Zoals gezegd, 21 jaar. Geboren in Zwolle. Kiepte in de beker bij Zwaluwe. 8-1 gewonnen door FC Twente. Hij hoeft hier... Nog niet in actie te komen bij zijn eerste Eredivisie-duel. Het staat in de openingsfase nog 0-0. Herakles tegen Groningen, ook daar de openingsfase. Even te appel. 0-0 ook, maar het had uh, 1-0 kunnen en moeten ze worden voor uh, Herakles. Want de Jansen weigerde in de vijfde minuut de bal op de stip te leggen. Terwijl het wel degelijk een penalty was. Na de overtreding eerst op Plet en toen op Feyenoviets. En Feyenoviets kwam ook verhalen bij de arbiter. En zei twee keer scheids, twee keer. En zo was het ook. Twee keer een strafschot, maar hij gaf hem dus niet. En zo is het nog altijd 0-0. En de is FC Groningen even op de helft van Herakles. Maar uh, de Almeloze ploeg is er nu uit met Plet. Die even kaats met Breukens. De rechtsachter aan de rechterkant uiteraard. ook Steek de middellijn over. Het moet nu worden opgepakt door Sparf. De linkshalf, hij raakt Sparf en dan gaat de bal over de achterlijn. En dat betekent dat Herakles een hoekschop mag gaan nemen. FC Groningen heeft trouwens ook één keer serieus op het doel van Remco Pasveer geschoten. Dat was de jonge linksachter, Burnett. En die corner die wordt zo dadelijk genomen door Wijnowicz in de zevende minuut. Maar het is nog altijd 0-0 hier in Almelo. En voor wie is de openingsfase bij Heerenveen de Graafschap, Richard? Dat is toch wel opvallend. Na 6,5 minuten 0-0 overigens is die openingsfase duidelijk in handen van de Graafschap. Dat vrij brutaal speelt. Probeert de aanval te zoeken. Zich niet ingraaft. Nu is het Heerenveen dat even het balbezit heeft op het middenveld. Met El Akcioui wordt de bal naar het middenveld gespeeld. Aan de rechterkant ligt de ruimte waar Narsing de gevaarlijke vleugelspits de bal wel of niet kan binnenhouden. Dat lukt hem niet. In elk geval is die openingsfase dus voor de ploeg uit Doetinchem. Dat al even een aantal keren ook dreigend is geweest. In de buurt van het doel van Herenveen bij keeper van den Bussen. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien hier in het Abelinstra stadion 0-0 dus. En Ajax AZ, Ronald, ik heb niet de indruk dat we de laatste goal van de avond hebben gezien bij jou. Ik ben het wel zeker. Het is 2-1 voor AZ. Dat dus met 2-0 de rust in ging. Uiteindelijk dus heel snel die goal van Ajax moest toestaan. Overtreding Marcellus Boerichter. Penalty benut door Soulemani En daar is Soulemani weer aan de rechterkant namens Ajax. Probeert Erikse te bereiken. Dat lukt. Ligeon, de nieuwe man gekomen voor Oliers. Speelt 1-0 aan in de as van het veld. Hij makkelijk naar Jansen. Dan schuift Ajax zo langzaam op. Richting het schapsopgebied van AZ Boerichter met een actie langs Marcellus. Boerichter met een voorzet. Lang onderweg weggekopt door Maher. En uiteindelijk dan verlengd halverwege de helft van AZ door Holmen. Die dan vervolgens naar de grond gaat. Holmen die net geblesseerd is geraakt. Doordat hij een bal hard tegen het been gespeeld kreeg van Tobi Alderwereld. Ja, die Holmen is op, daar is iets mee aan de hand. En nu uh, gaat Ajax gewoon door. Besluit Holmen uiteindelijk dan maar weer op te staan. Oh, moet hij een duel in met 1-0? Gaat hij weer naar de grond Holmen? Ja, en ik denk dat het nu voorbij is dat uh, nu Kuipers besluit van ja, lap Holmen nu goed op of haal hem uit het veld. Maar dit kan niet met die uh, Australier. Ja, zijn vervanger staat inmiddels al klaar om in te vallen bij AZ. Dat betekent dat uh, Brett Holman, doelpuntmaker van... of maker van het eerste doelpunt van AZ... na 14 minuten en aangever voor de tweede goal... dat we daar straks afscheid van gaan nemen. Na 51 minuten, bijna 52, staat AZ nog met 2-1 voor. Dan gaat het in elk geval Brett Holman in dit duel verliezen. Goed, uh, Holman even geblesseerd. Tijd om even bij Twente te kijken uit bij RKC. Jeroen. 0-0, 9 minuten onderweg. Weer een kansje gezien voor FC Twente uit een hoekschop. Douglas... Hij kwam hoog, hij is ook groot, maar hij kopte over. En dus uh, nog altijd geen doelpunt als uh, Twente druk probeert te zetten op de doelman van de RKC, Zoet. Die snel moet trappen, dat ook doet. En het balbezit blijft nadat het duel op het middenveld wordt gewonnen. Door RKC in bezit van de thuisploeg. Met opnieuw zoet van achteruit. De opbouw bij RKC achterin. Dus Drost nu met Van Mosselveld omdat Ramos geschorst is. En de lange bal van Drost is goed op de doorgelopen snow. Die losgelaten wordt door Landzaat op het middenveld. Maar Tiendalli kan er vanaf blijven want de bal rolt over de zijlijn. Daly de linksback vanavond. Hij krijgt de voorkeur van Adriaanse boven Buizen. En dat betekent dat Tindalli dus weer zijn kans krijgt omdat Buizer helemaal niet bij is vanavond. Ingooi voor Twente, dat de NAVO probeert op te zetten. Maar Landstaat wordt van de bal gezet. Het staat 0-0 in Waalwijk. Holman gewisseld, Ronald. Ja, voor Gutmondson. Holman kon niet verder. Gutmondson nu aan de linkerkant bij AZ. Dat de bal veroverde op Ajax. Ook maar daar staan we 2-1 voor. 53 minuten op de klok. Eltidoor aan de rechterkant. 3-4 meter over de middenlijn. Loopt zich vast op Anita. Maar via de linksachter van Ajax gaat de bal wel over de zijlijn. geeft Dirk Marcellus de gelegenheid om te chokken naar de plek. ...waar ingegooid moet gaan worden. En dat gaat hij dan doen, de voormalig international van het Nederlands elftal Richting Wernbloem. Aardig om te zien dat bij elk momentje dat er even niet gespeeld wordt. Een spel onderbroken is. dat hij en Theo Jansen met enige regelmaat leuke gesprekken aan het aangaan zijn. Ik weet niet of ze echt zo leuk zijn. Deze wermbloem was vorig jaar bijvoorbeeld natuurlijk betrokken bij de rode kaart die Douglas kreeg in de wedstrijd AZ-Twente. Theo Janssen zich erg boos maakte op het gedrag van de zweet. AZ nu met door. voorzet rechterkant. Kutmondson kon zich onsterfelijk maken om bij zijn eerste balcontact vanaf de penalty binnen te schieten. Dat lukt niet, want hij maait over de bal heen de IJslander. Ziet de bal vervolgens over de zijlijn gaan en daar mag Ajax nu gaan ingooien. Die nieuwe man, Ruben Ligion. De speler dus van het tweede elftal en het optreden van André Ooyer. Eindelijk weer in basisplaats na een lange tijd. Dus hij is beperkt gebleven tot een minuut. Zal er van alles mee te maken hebben dat Ooyer geel had gekregen in de eerste helft. En dat Ajax misschien wel wat verder van de eigen goal af wil spelen. En dan met ruimte in de rug liever al de wereld daar achterin heeft dan André Ooyer. zit voor Ajax met vertongen. Drukt op richting de middenlijn. Speelt Anita aan. Die staat op de middenlijn aan de linkerkant. AZ Zet nog steeds wel vroeg druk. Maar niet meer op de helft van Ajax. Zo rond de middenlijn wordt men opgevangen. Goeie opening zeg. Naar de rechterkant. Daar is Sulemani richting de achterlijn. Voorzet. De Jong gaat er onderdoor. En dan moet Marcellus wegwerken. uit eigen opgebied. Dat lukt. Maar wel in de voeten van Jansen. Combinatie Jansen-Eriksen. Jansen linkerkant opgebied. Jansen schiet. Jans schiet de bal voorlangs, kijkt vervolgens naar Kuipers en zegt... hé, hey, die werd aangeraakt door Dirk Marcellus. Maar Kuipers reageert niet, houdt Jans als het ware in de rug... en wijst Stoei naar de plek waar Esteban, de keeper van AZ, zijn doeltrap mag gaan nemen. En dat allemaal na 55 minuten. En dan kan Esteban eens gaan kijken waar naartoe. Viergever en Moisander geven aan aan de backs. We gaan wat opschuiven richting de middenlijn. Want dan komt de lange bal aan van die keeper van AZ. Die komt terecht op het hoofd van Wermblom. Verlengd richting Berends. Nee, ja, niet daartussen. Rond de middenlijn dan komt een wel tussen de Jong en Elm. Gewonnen door Elm. Opgevangen die bal vervolgens door Moisander. In de middencirkel verplaatst naar de rechterkant. Goed zeg, naar Eltidoor. Maar die moet nu... Wel iets bedenken met Anita voor zich. Elthidoor zoekt de combinatie met Berends. Daar zit Vertongen tussen. En met Hangen en wurgen komt Vertongen eruit. En met hulp ook van Kuipers. Omdat Wernbloem uiteindelijk in al zijn ijver ook Vertongen nog even pootje ligt. Kuipers heeft dat gezien. Geeft de vrije trap. Het is al gezegd. De laatste goal hebben we nog niet gezien. Het laatste opwindende moment ook nog niet. Ajax is leuk tegen AZ. 55 minuten gespeeld. 2-1. Nu nog een kans. Eriksen, nee, komt niks uit. AZ blijft voorstaan met 2-1 tegen Ajax. Goed, wij gaan er even uit voor het internationaal van 8 uur. Tussenstande Ajax, AZ dus 1-2. Herakles, Groningen 0-0. RKC Waalwijk tegen Twente 0-0. Heerenveen tegen de Graafschap 0-0. En bij PSV Utrecht is het ook nog 0-0. Maar dat is logisch, want die wedstrijd begint pas om kwart voor 9. Graag tot zo, naar achter. op 1 19 jaar is ze en volgens kenners een groot talent. Weet je wat jij doet? Jij verkracht iemands hersenen. Ze zit op de toneelacademie Maastricht. Waarom doe je dit nou man? Je bent net als de rest. Haar naam, Geite Jansen. Geit is in staat om op haar gevoel te spelen. Ze snapt de scène tot in de vezels. In Holland Doc Radio, een belofte voor de toekomst. Toen bad ik mijn moeder terug en zei ze, je oh, bent genomineerd voor een gouden Kalf." Over talent, passie, drive en keihard werk. Het is precies wat mijn vader zei dat er zou gebeuren. Morgenavond, 9 uur, een belofte voor de toekomst. In Holland Doc Radio. Ja, even nee, hier, ja, even deze kant op. Radio 1, het nieuws.